Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je straks je coronapas ook nodig op kantoor? Het is een van de mogelijke coronamaatregelen waar het demissionaire kabinet over nadenkt werkgevers zien het wel zitten, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Het argument is een veilige werkvloer. Uh, je hebt nu situaties, bijvoorbeeld in de horeca, waar alle klanten gecheckt worden, uh, maar degene die jouw biertje tapt, niet. Nou, volgens hen zorgt dat voor spanningen op de werkvloer, uh, onduidelijkheden ook. Eén lijn is dan makkelijker, dus er moet een mogelijkheid zijn voor, uh, voor werkgevers, vinden zij. Vakbonden zijn minder enthousiast. Zij maken zich zorgen over de privacy van werknemers. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. Dan wordt Bekend of de QR-toegangscode op meer plekken wordt ingevoerd. Het OM in België doet onderzoek naar de dood van een student van 19. Hij overleed afgelopen weekend tijdens een ontgroening. De eerstejaars moest dieren voor eten en in een bad vol bloed liggen. De jongen werd ochtends bewusteloos in zijn bed gevonden. Er wordt onderzocht of hij is omgekomen door de ontgroening of dat er een andere oorzaak is. De KNVB, gemeente en politie praten vanmiddag met elkaar over supportersgeweld. De laatste weken is het geregeld raak. Vrijdagavond nog, toen werd de wedstrijd MVV Roda JC gestaakt. Er werd met vuurwerk gegooid en de ME greep in toen het publiek het veld probeerde te bestormen. Goedemorgen allemaal. Wauw, zie je? Je hebt nog geen energie. Je hebt je nog niet bewogen en nog niet ontbeten. Dus nog een keer. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Kijk, like, dit is beter. De ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt is begonnen. Samen ontbijten in de klas. Om door ergens duidelijk te maken hoe belangrijk het is om je dag te beginnen met wat eten. Gaat steeds beter trouwens. 96% van de kinderen eet s ochtends een broodje, een yoghurtje, een appel of alle drie. Want op een lege maag ga je niet lekker. Herkennen Tyron en Tishandro. Als ik niet ontbijt heb, dan voel ik me een beetje raar, maar als ik wel ontbijt heb, geef ik geef hem energie. Ja, ik sla ook wel iets over. En wat gebeurt er dan met je lichaam? Dan word ik sneller moe als ik buiten ga spelen. Nou, er blijkt uit onderzoek dat vier op de tien kinderen samen met hun telefoon eten. En bijvoorbeeld door Insta scrollen of YouTube kijken. En die afleiding is dan weer slecht voor de spijsvertering. Het weer, vanochtend wat buien langs de kust. Vanmiddag in het binnenland staat een stevige wind. En het wordt er gaat op 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Obrigado. Obrigado.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 Uh, ja. Voor de luisteraars als het af en toe iets met de verbinding is. Want het klinkt vaak toch net even anders. Uh, we zijn heel blij dat je in de uitzending bent. Uh, ja, en we zijn natuurlijk heel benieuwd... wat jij wilt toelichten over de motie van de PvdA over de jeugdzorg. Want ja, nee, is er is toch zoveel jongeren te doen in Zandvoort. We hebben een strand, we hebben een zee, we hebben duinen. Uh, nou, Zij hebben nou, allemaal ja. gewend, die jonge mensen...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 wat, wat, wat, wat heet het IJslands model In IJsland uh, waren we veel problemen met jongeren, uh, veel hangjongeren, uh, sigaretten, uh, drugs, van alles. Kinderen zonder, die zonder perspectief, zonder toekomst eigenlijk keken naar, uh, naar later. En, uh, en daar hebben ze het IJslands model voor uitgevonden. Een soort uh, combinatie van al die activiteiten die er zijn, de vrije tijdsactiviteiten, samen met de school, maar ook samen met de ouders...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 uh, aanbod uh, zouden kunnen inzetten. Nou, oh, dat is een, een hele mooie, mooie stap. Uh, en ik hoop inderdaad dat. Uh, uh, we zien het steeds water in zand wordt.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 veel meer kan. Precies. Ja, helemaal met je eens. Dankjewel. Nou, ja, ik, ik, is precies uh... wat wij bedoelen. <laughs> ja. Dan heb ik het goed Dankjewel. vertaald. Uh, dan, dan ja, heel goed. ja, heel goed. Dankjewel. We zijn er heel blij mee en we, zijn, we gaan natuurlijk de vinger aan de pols houden, dus we, we spreken de wethouder uh, en we gaan kijken ja. wat er gebeurt in de februari-nota. Voor februari komt terug. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Me. En een heel fijn weekend. Dankjewel, Roy. Daag. Dag.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 Uh, ook verschillende routes, speciaal voor de family en wat kortere, kortere wandelingen, zodat de kind, kindertjes ook gezellig mee kunnen. En ook daar een uh, 14 en 18, dus wat langere routes. Uh, dus voor de wandelaars die niet kunnen wachten tot maart, die hebben zeker in februari al de optie om, uh, om lekker aan, uh, aan de wandeling te gaan. Nou kijk eens, allemaal fantastische informatie. Okay. Waar kunt, kunnen we de informatie vinden als mensen zich moeten willen inschrijven uh, en boeken? Um, nou eigenlijk heeft elk evenement een eigen website, ja. uh, dus uh, dat kan voor het wandelen kan dat 30 uh, van voor het fietsen omloop van Zandvoort.nl. en uh, voor het hardlopen s En als mensen natuurlijk, uh, nou ja, ook interesse hebben in andere evenementen, kunnen ze altijd even op de website van de champion kijken. Daar staat. Uh,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 Um, gewoon relaxed uh, uh, uh, genieten van uh, de natuur of de omgeving met al deze evenementen. Absoluut. Ja, we zien iedereen heel graag uh, terug in zijn antwoord. Oké. Okay. Heel vriendelijk bedankt uh, op deze zaterdag. En uh, tot een volgende keer. Ja, een fijn weekend. Fijn bedankt. weekend. Dag. Doeg.